Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn er weer. Ja. Helemaal. Toch? Ja. Lush meetje? Goed hoor. Ja, ik heb je een hele nacht niet gezien. Dus... Ja. ja. Alles goed, Meetje? Ja. Heb je me nog een beetje gemist? Tuurlijk. Gelukkig. Gelukkig. Ja, ik heb namelijk vannacht bij een vriendin geslapen, dames en heren. Wel meer vrienden in het train, We liepen er vier. Zou is maar luxe? Ja, ze konden er niet bij, want Bert was te smal. <lacht> ah, nou niet gelijk zo teleurgesteld, kijken. Goed we zijn er weer. Angela is er ook weer. Had wel gehoord trouwens, natuurlijk. Ja, dat was niet te missen, denk ik. Nee, ik denk dat niet te missen was. Zandvoort lunch tussen 12 en 2 en straks tussen 2 en 4 de finieljaren. Met onder andere Who's Next van de Who. Black and Blue van The Stones. En uh, The Collection van Dion Warwick. Ja, dat zijn weer drie mooie platen hoor. Woe! Hele mooie platen straks. Zeker Ah, ja, Er was iemand die zei: Je moet even Chicago en van het Tears doen. Maar ja, die Bladzveren het hebben we pas gehad. En uh, Chicago, ja, het, het beste, mooiste album, dat ben ik kwijt. Ja. Dus, als iemand nog toevallig Chicago 2 in de kast heeft staan, dubbel LP, en er vanaf wil kom maar brengen. Ho, ho, ho. Ik weet echt niet waar die LP gebleven is. Ik zal hem wel een keer uitgeleend hebben nooit meer teruggekregen. Dat gebeurt wel vaker met. Uh, met LP's natuurlijk. Hé? Toch? Dan gaan ze maar in het rond, die LP's. Precies. En dan zien ze nooit meer terug. Ja, zo gaat dat in het leven soms. Maar goed. Ach. I get around yeah, ja, ik Boys! I get around, I get around, We gaan het ...platen van de Beach Boys allemaal mono klinken. Nou, dat is heel makkelijk te verklaren. Uh, Brian Wilson, de, de man die het meeste van die singles pro, praat, produceerde... ...die was doof van een hoor. Dus die kon geen stereo horen? Ja. En vandaar dat uh, heel veel, uh, veel uh, oude Beach Boys platen in, uh, in mono zijn uh, gemaakt. Ja, dat is echt zo. Dat is zo. Uh, overigens is Brian Wilson onderscheiden... ...want hij doet dat <lacht> nog steeds, dames en heren. Hij is nog steeds met muziek bezig natuurlijk. En hij is onderscheiden... Met een album dat hij met een aantal muzikanten heeft gemaakt. En dat heette The de, de Smile Project. En Smile, dat was dan het album van de Beach Boys. Wat verloren is gegaan of vernietigd is door Brian Wilson toen hij een beetje gek was. En uh, dat heeft hij dus allemaal opgepakt met een aantal andere muzikanten. Dat heet The Smile Project. project. En uh, nou ja, dat, uh, daarvoor is hij dus onderscheiden met een Grammy. Afgelopen, afgelopen uh, zondag was dat, ja. En dit is Ben Howard Fears. Nee, The Fear. Dat is heel wat anders. The Fear, Ben Howard, volger van uh, Keep Your Head Up. Wacht even, ja. My, my cold-hearted child, tell me how you feel. Just a blade in the grass, I spoke onto the wheel. Oh, my, my cold hearted child, tell me where it's all going. Hubbard. En dat nummer dat heet uh, The Fear. Niet fears, maar gewoon The Fear. Oftewel de angst. Jawel. Nou, ik ben nergens bang voor hoor. Het is mooi weer buiten. Het is een beetje fris, maar wel lekker. Wel lekker. Het vriest een, uh, nou, net aan vriest het nog een beetje. En, uh, er is niet zoveel wind. Dus het is allemaal best wel lekker. Maar goed, hoe het weer gaat worden, dat hoort u straks om half één. Ik zei, hoe het weer gaat worden, dat hoort u straks om half één. Uiteraard. Bad Company Feel Like Making Love Baby When I think about you I Think about love I love titel van een ander nummer met die titel van Bob James maar het is een heel ander nummer dan dit ook dit uh, was Bad Company geweldig en volgens mij was dat Steve Marriott met uh, hoe heet die ander weer uh, nou ben ik toch die naam weer kwijt oh wat erg is dat toch nou in ieder geval Steve Marriott samen met, uh, met die andere gozer gewoon en ik ben <laughs> ik pik af en toe dat heb ik dat, dat schiet schieten maar gewoon nou, maar niet binnen dat is heel vervelend Oké, okay, we hebben ook nog een Weekse day. Dames en heren, dat had ik u al eens eerder verteld. Afgelopen maandag hebben we er lekker wat van gedraaid. En vandaag natuurlijk weer Dane and the Dukes of Soul. Dat is onze weekste day. En dat betekent dat we daar lekker een aantal nummers van gaan draaien. En dit is er ook een van. Gezongen door Joanna Bridge. Nummer van Rita Franklin, Natural Woman. On the morning rain Whoa. I used to feel so inspired And when I knew She Was dat. En uh, toen nog samen met Dane en de Dukes of Sal en een prachtige live versie. Ja, ook, ik vond het echt wel knap, want dat is niet zo'n makkelijk liedje om te zingen voor een uh, dame. Eh, een beetje Arita Franklin. Uh, ja, nee, dat is allemaal niet zo makkelijk. Uh, dus het heet goed: You Make Me Feel Like a Natural Woman. En uh, ik uh, krijg net een berichtje dat onze collega, dames en heren, Rob Harms is vandaag jarig. Jawel, nou heb ik even zo gauw niet zo'n verjaardagsliedje, uh, uh, dat kon ik ze gauw niet vinden. Maar, uh, nou Rob, als je luistert, jongen, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En uh, we zien vanmiddag de borrel wel tegemoet. Niet waar? Jawel! Hoppa. Nou, speciaal voor Harms, dus. Wallpaper, stay gold! She's competing like horses in a race Way down where everything's gritty When the night comes round is een plaat van, van Kane de nieuwe Nederlandse band, maar hij doet me toch ergens aan denken hij doet me ergens aan jullie ook ik vraag het aan jullie, doet hij jullie ook ergens aan denken, die plaat van, van Kane, I Love The City stijltje, song ja. ja hè, weet je waar ik hem op vind lijken, misschien ik het wel mooi hoor maar op deze we built this city yeah. we built this city on rock and roll we this city. vind ik toch iets van hebben hoor Jefferson Starship doen we nog even voor het weer. You'll fight. Terecht voor vandaag door Rik Schreuder. Er zijn wolkenvenden, maar ook uh, regelmatig de zon. Het is droog en een matige naar zuid draaiende wind. Het wordt maximaal 2 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het blijft voor ons nog droog. En de wind komt uit het zuid, zuidoosten en uh, wordt aan zee hardkracht 6. En, uh, de temperatuur daalt uh, tot min 3. Morgen is er veel bewolking en een grote kans op sneeuw en of natte sneeuw. Temperatuur maximaal plus 2 en er staat een harde ijzeren zuidenwind. En uh, de gevoelstemperatuur komt morgen uit op zo'n min 10. Dus uh, goed aankleden. Ik zei lekker dat. Uh, dan even wat hoogtepunten dames en heren. Want dat is misschien toch wel even belangrijk. Dat u dat ook eventjes weet natuurlijk. In ieder geval uh, de makelaars en de bouwers. Die zijn tevreden over de afspraken. Die het kabinet heeft gemaakt. Met uh, medewerking van ChristenUnie en D66. Verder uh, is er een uh, nieuw entreegebouw Geopend voor Vincent van Gogh. Van het Van Gogh Museum. En Groningen blijkt uit een rapport. Is vorig jaar aan een treinramp ontsnapt. En dat uh, vooral... Dat staat in een rapport. Het was een trein met gevaarlijke stoffen. En uh, Rusland, dat is helemaal schandalig nieuws natuurlijk. Rusland blijft die etter daar in Syrië gewoon wapens leveren. Nou, Rusland maar weer in de ban. Dan zijn we daar ook weer vanaf. Zo, hebben we dat ook weer gezegd. En uh, oh ja, ook nog even. De bassist van de Dave Clark Five is overleden. krijg ik zojuist te horen. En... Uh, ja, dat gebeurt natuurlijk. Die jongens worden allemaal ouder. We gaan straks even een plaatje opzoeken van de Dave Clark 5, maar eerst Passenger. Het zijn nieuwe single en het heet Holes. Oftewel, gaatjes. Ik man, niets in zijn hands, Niets, but een rolling stone.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 Well we got hopes, we got hopes, but we carry on Say oh, we go. got hopes Ja, yeah, we got holes in our lives, where well, we've got holes. we've got holes. but we carry on. Ik vind die man een geweldige stem, hebben, het is heel apart. Uh, en het is gewoon weer een lekker nummer. Dat vorige, dat uh, was mooi. A Let Her Go. En dit is wat vrolijker. Tenminste, qua muziek. Niet qua tekst. Maar het is in ieder geval gewoon een lekker liedje. Passenger. En dat noem we dat het dus, uh, heet dus... heet het ook weer? Oh ja. Het heette Holes. Ja, gaatjes. Ja, gaatjes. Oh, dan moet ik hem wel openzetten. Zo, dan gaat het niet werken natuurlijk. Hallo. oh, oh, oh. Delen in de Jux op staal. to know Got a brand new bag Van onze, van onze weekse day En uh, dat, hebben we dat heet Dus gewoon Papa's got a brand new back Een uh, oudje van James Brown natuurlijk En ook van Otis Redding Maar nu in deze heerlijke versie swingend live Geweldig opgenomen 1999 in de Duinpan Er is ergens behillig om als ik het goed heb Dat vermeldt de historie niet um, Maar goed In ieder geval Het uh, blijft lekker nu in the morning Of lovers sleeping tight Of rolling by Like thunder now As I look in your eyes I hold on to your body And feel each move. Your voice is warm and tender A love that I could not forsake Cause I. Of nou. is een mooi liedje van morgen. Eigenlijk he. Die onzin van valendijdsdag allemaal. Eén dag per jaar besteden ze aan de liefde. Moet dat ja. niet eigenlijk elke dag? Nou oh ja, dat bedoel ik dus. Ja toch? Ja, dat ik dus. dus vanaf nu veranderen hè? Ja. Elke vanaf, dag falend is dag. Vanaf nu. Vanaf nu elke dag falend is dag. Jennifer Rush, dus ik zei het al, prachtige plaats en dat nummer dat heet dus The Power of Love. Hij tot nog wat door, is een, heleboel, een, heleboel, een heleboel power. <laughs> maar als we dit muziekje, dan hebben we altijd wat nieuws en heren. En aangezien we het vandaag zonder zo onze razende reporter moeten doen... Hebben we nu Albert-Jan Vos in de studio. Uh, goedemiddag Angela. Goedemiddag uh, Ruud. Waarom goedemiddag Albert-Jan. Waarom altijd eerst Angela? dames gaan voor. Oh dat is waar. <laughs> <laughs> maar jij wou, jij, jij wou ons iets vertellen. Uh, ja, want uh, volgende week is het dan zover. Dan is het voorjaarsvakantie. En dan uh, hebben de kinderen het voor het zeggen hier in Zandvoort. Oh. Dus de, de oude lui, uh, de oude lieden uh, kunnen rustig achterover gaan leunen. Want de kinderen zijn de baas volgende week. En uh, de aftrap wordt aanstaande vrijdag gegeven. Want er is zelfs een heuze kinderburgemeester benoemd. Ja, en dat is uh, geworden uh, Jackie Huiben. En die wordt vrijdag uh, om half twaalf op het gemeentehuis van Zandvoort aan Zee... Uh, geïnstalleerd door de burgemeester Niek Meijer. Die natuurlijk volgende week een week vakantie neemt. Want de kinderburgemeester heeft het dan voor het zeggen. Maar wat is de Kids Adventure Week? Ja, dat is de hele week elke dag leuke activiteiten. Van, van, van pannenkoeken bakken tot, uh, tot uh, schilderen, tot uh, op strand spelen. Uh, en uh, CFM doet ook mee. Wij gaan, wij gaan een drietal workshops geven, van workshops radio maken. En wel op dinsdag, donderdag en vrijdag. En de dinsdag zit al vol. Dus we hebben nog plaats voor de donderdag. En het leuke van de donderdag is, is dat de kinderburgemeester ook de workshop gaat volgen. Dus we hebben een heuze burgemeester volgende week donderdag in de studio. Nou, ja, gezellig. En dan van 1 tot 2 gaan we live uitzenden. En van 12 tot 1 gaan we redactionele werkzaamheden verrichten. En het leuke op vrijdag is... Ja, jullie zijn volgende week vrijdag vrij, hè? Ja, ze hebben gewoon een staatsgreep gepleegd. Hè? We zijn ja. gewoon ons programma kwijt volgende ja. week. Ja. ja, want wij beginnen dan om 11 uur met een uurtje redactiewerk. En om 12 uur nemen de kinderen jullie programma over. En daar kan je nog voor inschrijven. Dus voor de... mag ik ook meedoen, meneer! Dus voor de donderdag en voor de vrijdag kan je nog inschrijven. Dus ga dan even naar www.kidsadventureweek.nl. Www en geef je op voor de workshop van donderdag, dan wel voor de vrijdag. Ja, maar ik wil ook meedoen! Jij mag niet meedoen. Waarom niet? Omdat je te groot bent. <laughs> Heel simpel. Dus we gaan lekker. Het programma wordt over, van jullie wordt overgenomen door kinderen, ze gaan zelf de redactie verzorgen. Hey. Zelf, zelf het weer regelen. Zelf het stof uit je orenplaat draaien. En uh, we nemen zelf cd'tjes mee. Dus uh, dat wordt een hele ge gezellige boel op de donderdag en op de vrijdag. Ik ja, kan je natuurlijk leuk. even te heet wassen. Misschien krimp je dan een beetje. <laughs> ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Dat is misschien wel een oplossing. Ja, oké. Okay. <laughs> ja dat is een leuk plan, Albert. Dus volgende week uh... ja, jullie zijn... vrijdag, wij zijn vrij volgende week vrij En wij nemen, de jeugd, de kinderen nemen ZFM Lunch, dus oh. jullie programma voor de vrijdag nemen we over. Ja, uh, Doei! Dan ga ik maar samen met Angela ik strijken. Nou, gezellig. Oh, nou. Dat heeft hij wel. gezegd, dat heeft hij gezegd. De oude man, de oude man. Is het zo? Ja. Nou, dat weet je maar nooit. Of ik het ook inderdaad doe. Maar goed, we zien het wel. Uh, in ieder geval, uh, nou, dat is een leuk initiatief jongens. Dat is toch hartstikke leuk voor die kindertjes. Dat ze gewoon lekker, uh, dat ze ook een keer de baas zijn. ze ook eens wat we vertellen. Ja, nou, wat is er dan nou nog mooier dan dat? Niet waar. Uh, ik moet even razendsnel schakelen. Dat ben ik dus nu ook En doen. leuk kennis maken ja. met hoe, hoe het nou eigenlijk toegaat bij, bij een radiostation. Ja, klopt. En uh, nu gaan we naar het nieuws. Met een stukje klassiek. tool. Durei.